Marjette Krol met het NOS-journaal. In het hele land zijn zojuist twee minuten stilte gehouden... voor alle Nederlandse oorlogsslachtoffers. In heel Nederland zijn herdenkingen en kransleggingen... vanwege de nationale dodenherdenking. Bij het monument op de Dam legde onder andere koning Willem-Alexander... en koningin Maxima een krans. Op de herdenking in Amsterdam waren weer veel mensen afgekomen. De politie had strenge veiligheidsmaatregelen genomen. Op de toegangswegen naar de Dam waren betonblokken geplaatst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 maar ze werden in Turkije opgepakt. In afwachting van hun proces zitten ze vast. Turkije wil ze zelf berechten in plaats van ze uit te leveren aan Nederland. Rusland, Iran en Turkije hebben eenzijdig afgesproken... Dat er, rond, dat er in Syrië vier veilige zones komen. In de dichtbevolkte gebieden rond Idlib, Aleppo, Latakia en Homs. Daar mogen geen wapens meer worden gebruikt... en geen gevechtsvliegtuigen meer komen... en het verlenen van hulp moet er makkelijker worden... Volgens de Russische onderhandelaar is ook de Syrische regering bereid... om zich te houden aan de afspraken... tenzij de rebellen aanvallen doen op de gebieden. De rebellen deden in het begin ook mee aan de gesprekken... maar stapten al snel op. De eenzijdige afspraken gaan zaterdag in. De VN-gezant voor Syrië noemt het een eerste stap in de goede richting. Het weer in het noorden, nog kans op wat regen. Elders wolkenvelden en droog. Ook morgen veel bewolking, bijna overal droog... In het zuiden ook wat zon en het wordt dan 11 tot 14 graden. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM.